Maar Jan Moraal. regelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend here's and go. Hallo zeg, wat leuk, wat is er? En wat houdt dat in, meneer worden? Nee, je zegt dat je meneer geworden bent. Baas. Ook geen baas. Ja, hoe heet dat nou? Dat weet ik toch niet? Oh, vader. Nee, joh, Dirk Jan, ben je vader geworden? Wat enig zeg. Van harte, joh, hè? Vertel eens gauw, wat is het? Het is een kindje. <lacht> ja, ja, nee. Maar wat voor een kindje? Een klein kindje. Nee, maar ik bedoel een jongetje of een meisje. Het verschil. Ja, hoe moet ik je dat nou zo gauw even uitleggen? Oh, dan is het een jongetje. En hoe heet die? Nou, kijk dan even op het geboortekaartje. Ja, Kousmans Autoservice. Nee, dat zal wel een ander kaartje zijn, Dirk-Jan. Nou ja, dan schiet je straks wel weer te binnen. hè? En uh, is met Liesje alles goed? Jazeker, ken je Liesje. Dat vroeger bij Bosraaf zat, weet je wel? Nee, die zit daar niet meer hoor Lieve jongen Daar heb je niet wel eens mee gedanst Daar ben je mee getrouwd Liesje, ja hè, hè? Is ze thuis? Nee, ik denk niet dat ze even het boodschappen doen is Nee Nee, jij belt mij hoor Jazeker, omdat je vader was geworden Weet je nog wel? Wie? Oh, Dirk Jan Weg Dirk Jan Laatste woorden, even dat blondje bij Bosraaf bellen. Kort samengevat, Dirk-Jan leert de keerzijde van de pilken. Ah, ja, ja. Oh, toch altijd weer ontroerend, vind je niet? Goeiemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, heb jij dat dan ook? Wat? Die ontroering, als er iemand trouwt, als je dat ziet, zo'n bruidje. Ach, ja. Ah, zo'n meisje. Dat reine, dat pure, dat maagdelijke, waarvan je dan weet... Dat die onhandige vlerk naast Ja? ja? Nou ja, nee. Ja. Ja. Nou, het is toch waar? Heb jij het dan niet? Het te kwaad krijgen met jezelf? Grote vent die je bent? Tuurlijk heb ik dat. Wel, nee. Ja, zeker wel. Ben jij dan een grote vent? Nee, dat niet, toch? Nou, nou, nou, kom dan maar eens terug als je een grote vent bent. Ja, dank je hartelijk. Ja, als vrouw heb je gemakkelijk praten. Dan mag je die janken maar, jongens. Zet de sluizen maar open. Jullie, jullie hoeven je gemoed bij wijze van spreken niet te verbergen. Brullen maar. Maar kom maar eens terug. Als je een grote vent bent, dan piep je wel anders. Ja, gek eigenlijk, hè? Ja. Dat mannen zich voor generen. Generen? Ik, ik gener me nergens voor. Ik, ik, haha, ik ga me daar ze, uh, zeker een potje staan te generen, zeg. Nee, breng me dan meteen maar naar de warme bakken. Nee, <lacht> ik heb wel iets anders aan mijn hoofd, zeg. Dan heb ik halswerk, als er iemand trouwt. Waarmee? Met, met mijn huig. Je wat? Ik zeg met mijn huig. Zo ramp zeg, als ik me trouw, mijn huig. Als ik dat zie, hè, zo'n bruidje, zo'n meisje, dat rijden, dat pure dat maagdelijke, hè. en ik denk dan dat die ongelikte lump, dan kijk ik zo'n huig, zeg. Nee. Zo, zo'n huig. Dat is er nog een Ja, jazeker, ja, zeker, ja. Het is dat ik nogal eh, ruim geschapen ben op de luchtwegen dan, hè. Ja. Anders was ik in mijn eerste bruid gestikt, eerlijk. ...verschrikkelijk zeg. Ja, ja, ja, ja, ja. Plus de keel dan nog, hè. Verschrikkelijk, hè. Ja, ja. En als zo'n meisje dan ja moet zeggen, zeg. Nou, dan ben ik helemaal aan het eind. Ik denk, waar ben ik dan? Dan ben ik aan het eind, zeg. Ja, dan krijg ik nog een soort van schrijnende oogverduistering bij, zeg. Een soort bruidsblindheid dus. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Gek hoor, gek hoor. Wat, wat een ander diep ontroert, daar word ik ontzettend beroerd van, zie je. Zo ziek als een hond. Maar ja... Daarvoor ben je dan ook een gevoelsmens. Ja, ja. ja. Maar begrijp ik dat je naar een uh, trouwpartij bent geweest. <laughs> nee, nee, nee. Dat kan je geen trouwpartij noemen. Dat was meer een, uh, hoe noem je dat, een... Dat was het meer een, een zozeizi huwelijk. Voel je? Oh, wacht eens even. Uh, ja. ja, dat heb ik gemezen, ja. Kijk, als mintje de meid trouwt met Leen Link... ...nou spreekt al van een trouwpartij, maar uh, als m'n joffer gret ik een in de treedt met ingenieur Wouter C. Baggerblom, ...dochter van de heer burgemeester... ...zoon van Toon Baggerblom van Verenigd Cement. Noem het dan maar geen zo zij, ze huwelijk. Oh, enig zeg. Ja. En allemaal in het lang natuurlijk. Ja, ja, over ziek gesproken is allemaal in het lang. Had je Doemie moeten zien, in meid, joh. in de grijsje, dus, hè. Met die, we die weije kool. De lange grijsje... Hoe ze dat draagt, de allure waarmee, oh... Nee, dat was zonde, hoor. Wat? De haast, die haast. Dat, dat, dat, dat we wat te laat waren weer, hè. Wij? Wie? Nou, ik dus en doemi met het kind, het kind aan het stuur. Voor de chique dus ook weer, hè, dat adjunct aan het stuur, hè. Dan maar een bekeuring. Ja, maar wat was er nou zonde? Nou, kijk, dat gehaast, hè. Omdat we wat laat waren door Doemi dus. Haar rits, haar rits met kleden, je weet wel. Zat vast. Als een muur kwartier zitten peuteren, zei ik, zeg laat mij nou maar even, ja, voorzichtig zegt ze, rang kapot uit de rails <lacht> Eén grote kier, zeg ik, zeg, ja, hoor eens als we nou niet weggaan, dan horen we de scheiding niet eens meer uitspreken doen Veilig het spelden? ja, en race dus en in de hoofdstraat, ja hoor, daar rijdt de stoetel voor ons uit, tenminste, dat dachten we was hem niet nee, nee, nee, nee, Dat kan je van achteren niet zien, namelijk, hè dus ik zeg voor alle zekerheid, rijder en verlangsman. En neef even vrolijk toeteren. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Je weet wel, dit is het begin. Ja. Niet. Niet? Nee. nee. <laughs> het was een einde namelijk, het was een begrafenis. Jeetje. Ja, jeetje, ja, jeetje. Maar op die manier kom je wel als laatste bij het raadhuis. En neef even maar blaren van. Me. Oh. Trouwens, dat bleerde je helemaal niet van. Oh nee, wat bleerde ik dan dan? Jij bleerde fort met de geit. Oh, dat en ja. Ja, dat en ja. Ben je zo zijn zozeisie huwelijk? Fort met de geit? Ja, om tante Lien tot enige spoed te manen. Ja, en dan bleer je nog niet fort met de geit. En dan smijt je ook niet met portieren... ...als haar lange grijsje nog niet helemaal is uitgestapt. Ter <lacht> helle. Oh, vreselijk zeg. Stuk? Stuk! Stuk! Doe niet de lange gijzen! Wel, nee, kom nou zeg, hé. Hey. Da, daar trek je niet zomaar even stuk, hoor. Dat is niet af. De beulen, die stof, die heeft eh, 7620 de Elgen kost. Nee, daar krijg je een vrachtauto aan ophijzen, zeg. Daar sleepten ze mijn wagen de trap van het stadhuis mee op, zeg. Het scheelde niet veel. Maar niks kapot? Niks, niks, niks. Alleen der weien. De weienkool, de, de, de oh. de dus ja. Ja, de weien. kwam een eind omlaag. De weienkool. Zeer gewaagde dikke Maar ja, dat draagt ze dan ook weer, hè? Met een allure. Een gratie. Als een hinde. Ja, dus ik blijf er van fort met de hinders, hè? Ja, ja, ja, jij schaamt je nergens voor. Sleurt iemand de kleren maar van het lijf. Of het de bruid zelf is waarachter. Ja, was. nee, dat ging per ongeluk, mijn oude, Omdat ik niks zag. Omdat hij niks zag, te helle. Meneer zag weer eens niks, hoor. Wieso niet? Van mijn hoed. Ja, van zijn hoed, ja. Heb je dat wel eens gehoord, dat iemand niks kan zien van zijn hoed? Nee. had je een hoed op, hè? Eh? Ja, dat ja. moest ik van hem. Moest ja. ik zo'n besopen zwarte jukken op mijn tetter... Ja, nee, nee, nee, meneer. Dan weet je niet hoe het hoort, man. Die draagt niet op je tetter, die besopen zwarte joeker. Die draagt je losjes op je linker, in je, in je linker, samen met je handschoenen. Ja, en daar versoop ik ook al in, in die Pols, moffies. Jij versoop overal in, jij. Die trekt voor de goedkoopte broer Piet nette kledij al, zeg. Broek als een opgehaald zonnescherm. Ja. Jas op de kasseien. Tien je tentakels uit de lege mouwen. Of het kindercircus voorbij marcheert, zeg. Vogelverschrikker na de storm. Dan moet ik mee naar het huwelijk. En dan die hoed. Ja, daar had ik nog een krant in gedaan, hè. In de rand van die besopen zwarte joekert. Nou, dat had dan wel geholpen zeg. In geen delen. Nee, blinde beren, zeg. Daar laveert dan mijn adjunct even door de trouwzaal. En in ieder geval had je dan tijdens de plechtigheid wel even kunnen afzetten, jong man. Oh nee, o mijn oog, oh nee, dan had ik helemaal in mijn tranen gaan zitten baaien. Ja, ja, ook een gevoelens mensen alle Beedelsen, wat jij hè. Ja, ja, ja. wat heet, als ja, daar mijn daar grote liefde in het huwelijk treedt met een uh... ander? Met een mafketel van, uh, commissie nee, kom ze, voorhandige vlerken. In... Uh. Praat er maar niet over. Denk maar om je bielse huig. Hè? En je, je vliegt erin scheuten. Ja. <lacht> Miepie, ja. Miepie, die mij Miepie. Voor meer, ja, Miepie, die mij ja. voor meerdere eeuwigheden ja, trouw had gesworen. Nee. Ik haar niet, nee, zij mij. Juist. Ja, daar heb je nog eens een paar dagen verkering mee gehad, hè? Ja, ja wie niet. Maar uh, ja. <lacht> wat heeft zij plechtig toegezegd aan een prachtige mens als een Japie IJsterdraad? Welke gelofte legde zij af ten aanzien van het je scherpje de geluid? Ja. Om nog maar te zwijgen van, van primissen in te paren als een bochtje van de bal aantoont, ik en pikkeltje vreemde boer. En tegen wie zegt ze ja? Ongelikte lummel. Tegen een, ja, tegen een in, te, in de knop gebroken baggerblom. Ja, dat Daar. mag waar wezen. Maar dat is geen reden om met je hoed op je schouders de plechtigheid een beetje te gaan zitten bederven, man. Ja, nou, laat mij dan in mijn ogen maar gaan zitten bederven. Dan kan je voor mij je plechtigheid houden. Dan ga ik wel in mijn hoed de krant in mijn rand zitten lezen. Ja. Akkoord, baas in eigen hoed, best. Maar dan geen commentaar graag, man, hè. En als dan die ambtenaar aan de bruid vraagt wat er op haar antwoord is... ...dan verbreek jij de plechtige stilte niet met een kil. Krijg het, Nona, op je lip. Ja, nee, dat kwam. Ik kon die krant niet omslaan in dat nauwe hockey, zeg, bleek. Ja, ja, ja. En zo heeft ieder het dan weer op zijn manier te kwaad te hellen. De eens een krant is een ander zijn huig... Maar feestelijk, hoor. Ja, ja. ja, ik vind het toch altijd wel een leuk gezicht. Ja. De dames in het oh. lang, de heren in het gala. Ja. En dan zal je altijd zien dat er één heel gek uit de toon valt, hè. Heb je daar wel eens op gelet? Hè? Nee. nee. Nee, nee. Daar hoefde ik namelijk niet op te letten. Ach, Goed. Wat was het voor iemand? Goeie vraag. Wat is het voor iemand? Morgen, chef. Morgen, laar. Morgen, Paul. Vertel jij het maar even, man. Hè? Hè? Dan, dan, dan hebben ze het uit de eerste hand. Wat jij... Graag, chef. Wat, chef? Wat dat voor iemand is, Pol. Iemand die op een zo die huwelijk verschijnt... ...in zijn malle witte atletiek en broekie, Pol. Sorry, op uw instigatie, chef. Op mijn instigatie, weet wel. Paul. Ja, vis en waaratje, chef. Als ik u ten overvloede nog vraag hoe wij gaan, chef... ...en als u dan gaat tableren van... ...in je atletiek je broekie, Pol. Ja, dan weet ik het niet meer, hoor, chef. Ja, maar dat was een grap, Pol. Ik blerde een grap. Onsmakelijke grap, chef, als ik het zeggen mag. Pol, beste proef van een Pol, als jij tegen mij zegt... ...spring in de gracht. Spring ik dan in de gracht? Dat laat ik helemaal aan uw beleefdheid over, chef. Nou, laat mij je dan nou vertellen... ...dat je me erin zal moeten smijten, hoor, Pol, Met genoegen, chef. Ter helle. Je denkt toch dat je sterft, en Je denkt toch, ik ga dood of ik lig op het randje... als je daar je architect met een domme grijns op zijn kop... de trouwzaal ziet binnenhuppelen in zijn atletiek, en broekie. Ja, u denkt toch niet dat ik me in mijn knollentuin voelde, wel? Chef? Ah, ah, ik weet niet... of je die peperdure vloerbedekking daar mag zien... als een knollentuinpool... maar jij liet daar wel even voor een slordige duik naar de familie te harken... met die spijkerschoentjes van je man. Uh, ja, chef... Uh, had ik maar naar Tine geluisterd, zegt. Of was ik maar bij moeder thuis gebleven? Ja, juist, Paul, precies. Had jij maar naar je vrouw geluisterd? Die zei het meteen, hè? He? Wat wil je, Tine? Ja, die zei meteen: Die man is gek. Natuurlijk, maar. En ik weer van: Nee, die man is niet gek, die. Ja, he? eigenwijs wezen, maar. Ik bedoel, ja, ja. En, en, en, en wat meneer dan nog, dan nog op dat hem. ...heeft laten tatoeëren ter helle... ...met sukke letters, zeg... ...in het aangezicht van de bruid... ...dwars over de borsten... ...naar bed... ...naar bed? Ja, naar bed... ...ja, dat heb ik dan zeker ook weer standbleren, hè... ...om naar bed op je blouse te plakken... ...nee, chef, dat stond er al op, chef... ...naam, naam van de club dus, hè... ...het nieuw algemeen atletiek... ...revei bouwen en dienen, chef... ...naar bed... ...en wel te rusten dan, Paul... zekerlijk zeg... Hoe mijn mensen er weer uitzagen. Nou, alsof jij zo het heertje was. Zeg. Ja, ho, ho, ho, ho, ho. Dat was iets anders. Nou, iets heel anders, zeg maar. Ja, wat wil je? Dat was na onze arrestatie. Je ja, wat? Arrestatie? Zijn jullie dan gearresteerd? Ja, zeg, moet ik het zingen? Ja, wat voor dan, zeg? <haha> wie en door wie en waar? Nou, voor die bankoverval, hè? De hele bruidstoet, zeg. Door rechercheur De NAVOL. In de raadzaal. Bij de koffie, op Polna dus, die was in wel even aan het verkleden. Maar wat was er dan gebeurd, zeg? Nou, wist ik dat, kijk, komt daar een mannetje binnen, zeg, hè, klein, middelbaar mannetje, een beetje kipper. die zegt, die grote, gouden Amerikaan buiten, is die soms van iemand? Ik zeg, ja, dat is de mijne. Klik. Klik? Ja, klik. Hij zegt, klik, met de handboeien dus, hè. Ik aan de bruidegom, nee, v van de bruid. Nee, verschrikkelijk zeg. En een consternatie natuurlijk. Wat heet? Ja, de burgemeester wou het bureau nog bellen. Ja, horen al in de hand. En met diezelfde beweging trekt de navel zo'n blaffer uit zijn sok ophouwer. En hij zegt, wil jij dood tegen de burgemeester zeg, of hij dood wilde? Hij wilde niet. Nee, ik zeg toch, weet u wel, dat dit de burgemeester is? Hij zegt, nou nou, de bruidegom het kind, de burgemeester. Dat is een mooi zootje, maar schoren bij elkaar. Ik zeg, sorry nee, dit is uw hoogste chef. Hij zegt, mijn hoogste chef staat thuis voor niks de koffers te pakken, dikke. Ja, maar jullie werden dan toch wel ergens van beschuldigd? Ja, van die saxenten. Ja. Die wat? Die saxenten op oma Ousse achterbank. Ja, goedenavond, zeg. Geef mij dan nou nog even... Ga, ga, ga mij nog even beschuldigen, aan zitten kijken, zeg. Dat zeg ik ook. Nou, wie had dat gezegd dan? Wie eh? had dat in mijn oor gesoosen? Ik soos niet, nee, even, ik zuisde. Of hoe zist men dat in het verleden tijdperk? Dat is ziste. Precies. Ja, en zuizen, sies, gesuist. Ja. Ja, ja, ja. Let jij maar op je eigen uitspraak. Want wat jij daar bij die bank hebt staan uitfruiten... ...fruiten, vrat, Hoe is dat? nou? Uh, vreten, chef. Staan uitvreten. Ja, ga jij maar zitten schamen, jij, Paul. Ja, mijn keus was het niet, chef. Nee, de mijne zullen we zeggen. Ik dacht, dat knalde, zeg. Zeg, wacht eens even. Ja. Nou, kan ik het even niet volgen, hoor. Nee. Er lag een zak centen op je achterbank. Ja, ja, toch, wel een heus, hoor. Als ik neef Eef in het oor zat dat hij als de dronkel voor Paul een rok met een hoge zijje een kachelpijp moet gaan huren, dan ligt er een kwartier later een zakcent op achterbank. Wat dacht je? Ja, ik had geen geld. Dat zei ik, hè? Ja, dat zei je, ja. En dan ga je naar de bank en dan haal je geld. Dat zei ik. Ja, en dat deed ik. Ja, ja, ja. Nou, en dat is dan voor mij dan nog altijd de vraag... Wat heb je er gedaan? Nou, gewoon. Ik ga gewoon naar de balie en ik zeg. geld. Ja, en wat toen? Eef, joh, knap. Nou, toen gingen ze gehoorzaam op de grond liggen en toen gaf die man mij een accenten. Begrijpt u het, chef? Jazeker, Paul. Als iemand in die bruidstooi met zijn hoed op zijn schouders geld eist. nou, dan wil je wel hoor, vandaag de dag als kassier. Dat zal het wezen, chef. Ja, ik zeg nog, moet u geen handtekening van me? Hij zegt, nee, ik spaar voetbalplaatjes. Zeg, wat een misverstand. Ja, ja, zeg het hele gezelschap achter de fiets van de navel naar het bureau, hè. En het kost je op het bureau wel anderhalf uur voor ze eraan willen, hoor. Anderhalf uur? Oh, ja, zeker. Als een commissaris en eigen burgemeester voor een uurtje de bakking kan draaien. Nou, daar wordt even van genoten, hoor. Het is me nogal niet wat, zeg, om te kunnen zeggen... uw naam, edelverwachtbare. Ja, en, uh, en wij in de kerk maar wachten, chef... En die dominee ketteren, zeg. Ja, dominee kettert altijd. Dat is een ketter. Wat een toestand, zeg. Maar jullie kwamen nog op tijd eens. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja. Met twee wielen door de bocht, hoor. Vier loeiende overvalwagens tegelijk. Service van de commissaris. Goh, wat aardig. Ja, ja, ja. Maar het, het, maar, maar het is nou niet direct wat je je voorstelt... van de feestelijke aankomst van de bruidstoet bij de kerk, hoor. Dan zien de wachtenden er toch een vreemd zootje ongeregeld uit de wagens komen tuimelen, hoor. Ja, en jij viel nog een mens, zeg. Nou, oh. <lacht> Kruikelde je, maar nee, nee, dat was de bruigom. Ingenieur Wouter, zei de onhandige vlerk. Ik zeg naar u, springt u maar eerst, u moet nog trouwen. Ik dacht dat ik dood viel, ze. Gaf hij een duw? Nee, een trek met de handboeien. Hadden en jullie er nog aan, dan? Ja, vergeten in de haast... <lacht> De oude navel, hè, weer. Ja, ik zat nog aan de bruid vast. Ja, ook weer zo'n vertoning, zeg. De bruidegom die de bruid uit de wagen tilt. Met, met deze andere arm, het kind hier. Hij moest wel, hè, en draven, maar naar binnen, het orgel speelt al, zeg. Ja, dat is ook altijd zo'n ontroerend moment. Hè. Als dan de bruidsmars speelt en nou. iedereen staat op. en achterin gaan de deuren open. En daar komt de bruid. Ja, het bruidspaar. Met het kind in het midden, met zijn hoed op zijn schouders. En ik met mijn gat in mijn hoofd en zwaar hinkend naast. Op mijn zere knie, gezegend ben je. Ja, wij wisten echt niet wat we daar zagen binnenkomen, nee. chef, dat begrijpt u. Dan begrijp jij misschien, Paul, dat ik niet wist wat ik zag staan, hoor, Paul. toen ik jou in het oog kreeg. Ja, hoe dacht u dat ik me voelde, chef? Ik wist ook niet meer waar ik aan toe was toen die knaap hier me daar op het gemeentehuis het toilet mee instuurde. Ik heb erachter met die kosten moeten vechten om de kerk binnen te komen. U wordt bedankt, hoor. Ik? Word ik bedankt? Ja, in wiens opdracht handelde ik, oma aal. Als ik tegen jou zeg voor Paul een rok te gaan huren... Nou, dan zeg je het zelf. En ik vraag ze Maat nog. Maat 54 lang? Nergens. Noem jij dat lang? Nergens, oma aal. Het enige, ene hele maat 54 mini... En huren homaard boter bij de vis, hoor. Ter helle kan je je voorstellen. als ik meneer Polleman in de kerk. dan opeens. in een waanzinnig minirokje zie staan. <lacht> met een gaspijp onder zijn arm. Ja, je zei, je zei kachelpijpen. ook nergens hoor, dat is allemaal gas tegenwoordig. Een, een kachelpijp is een man. een hoge zijje. Ja, bij een minirokje zeker, man. dat vloekt toch? Ter helle kan je je voorstellen dat ik dacht dat ik knalde. En die dominee, die zegt... ...Therese, Maria, Geertruide, Antonia, Wilhelmina, Charlotte, Theodore en Groenbaas. Wat is er op uw antwoord? Au! De bruid? Nee, me. Achter ons schiet of rijdt of ze gestoken was, ze. En wat had ze? Die was gestoken. Door een van die veiligheidsspelden, weet je wel? In de rits. Die stak haar op opeen. Vol. In de rits. Hè? De, de plechtigheid, nou ja... He, en dan dat bruiloftsdiner, zeg. ook zo'n raar geknoei. Ja. Of je zo'n vent zit te voeren. Nietwaar? Maar konden jullie de regisseur dan niet even bellen? De oude navel? Nee, die zat al vanwege zijn slager in Twello. Begrijp je? Ah, Rinderman, telefoon daar. Zet je hoed maar weer stijf op. Een vrienden aan een vreemde Biels, ik morgen. Ja. Ja, die is er, lieverd. Hier komt hij. Ja, dank je, Kees Kreukel. Biels hier. Ja, meneer Rinderman. Bemiddelijk dat u ons even wil bij... De burgemeester heeft zich waaromtrend bij u beklaagd, meneer man. Oh, maar dat was geen wangedrag, meneer man. Dat was overmacht, weet je wel. Dat was namelijk toen dat Pol hier vanwege een misverstand het bruidspaar... Dat was Biels Co, een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal en gespeeld door Co van Dijk, Fiet en Frans Koster en Mathé Verdaasdonk. De regie had Jo Fischer junior.